Alle Einsteigen bitte. Letzte aanzage. Deutsche Grenzcontrolle, heer Pasbitte. Ik hoop dat u genoten heeft van uw verblijf, heer Breitschaw. En dat u spoedig weer terugkomt. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. U vond ons land niet verrukkelijk? Ja, zeker. Verrukkelijk. Een goede reis, meneer. Er was een cabaret... En er was een conferencier. En er was een stad die Berlijn heette. In een land dat Duitsland heette. En dat was het einde van de wereld. En ik danste er met Sally Bowles. En we waren beide diep in slaap. Welkom en bienvenue, welkom. Vremde. Étranger, Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Blij dat u hier bent, blij maar rester Mijn dames en herren, mesdames en messieurs, ladies and gentlemen. Waar zijn al uw zorgen nu? Vergeten? Dat zei ik toch. Hier kennen we geen zorgen. Hier is het leven verrukkelijk. Zijn de meisjes verrukkelijk? En zelfs het orkest. Is verrukkelijk. Wie dan zien Abiento